Het is het drie uur. Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. De voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, John Beuner, wil dat het Witte Huis met het congres overlegt voordat besloten wordt om actie te ondernemen tegen Syrië. Beuner reageert daarmee op de uitspraak van minister Kerry dat president Obama vastbesloten is het regime van president Assad te straffen voor de gifgasaanval op Syrische burgers. Beuner wil precies weten wat het Witte Huis met de actie wil bereiken. De SGP heeft voor het eerst een vrouwelijke kandidaat bij verkiezingen. De kiesvereniging in Vlissingen heeft Lilian Jansen geaccepteerd... als lijsttrekker voor de gemeenteraadse in maart volgend jaar. De stemverhouding was 23 voor en 14 tegen. Jansen was de enige kandidaat. Ze stelde zich beschikbaar nadat zes mannen nee hadden gezegd. Door uitspraak van het Europees Hof voor de rechten van de mens... moet de SGP nu ook vrouwen toelaten in politieke functies.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 Ze zegt dat mensen met geld en macht alles al bepaald hebben. Robin Haase is er niet in geslaagd de tweede ronde van de US Open in New York te halen. De Hagenaar vloor in vier sets van qualifier Frank Densevic. 6-7, 6-3, 5-7 en 6-7. Haase won alleen de tweede set. Daarin benutte hij slechts één van de tien breedkansen... maar dat was wel voldoende voor de setwinst.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 Goedenacht en mooi dat u luistert naar Dit is de Nacht. Het gaat de komende twee uur over internet. Over pionieren op internet en over de toekomst van de internet. Want het is alweer even geleden dat we er voor het eerst van hoorden. In het NOS-journaal eh, Jaaroverzicht van 28 december 1996, alweer, legde nieuwslezer Joop van Zijl bijvoorbeeld voor het eerst aan de kijkers uit hoe ze op de website van de NOS konden komen. We zijn bijna aan het einde van het jaaroverzicht van het NOS-journaal. Als u het nog een keer wilt zien, dan kan dat op internet. Zet uw pc aan, start uw webbrowser. Als u online bent met uw provider, typt u http//slash slash, -slash www.omroep.nl/slash -punt -punt nos. Hebt u dat? En of we het leuk vinden of niet, dit jaar blijkt dat internet een blijvertje is. Als speeltje, maar meer en meer ook... als serieuze en onuitputtelijke bron van informatie. En dat zal grote gevolgen hebben voor de maatschappij... voor de economie, voor de communicatie tussen wereldburgers. Al dus profeet Joop van Zeil in 1996 alweer. Internet bestaat. Twintig jaar, want uh, drie jaar eerder, 1993, broeide dit al overal in, uh, in internetland, in hackerland. Hoe was die eerste tijd van pionieren en wat heeft internet ons gebracht? Wat zijn de voor- en nadelen ervan? We gaan er de komende twee uur over praten met onder meer internetpionier en oprichter van de digitale stad in 1993, 94 Marleen Stikker. Goede Marleen. Ja. Goed dat je er bent. Uh, moet ik dan u zeggen dat je burgemeester of ben je geen burgemeester meer? Nee, nee, ik ben geen bankers. Nou, dan zeg ik gewoon je. Ja, graag, ja. <laughs> Oké, okay, kun je misschien iets meer de microfoon voor... Ja, precies, zo gaat het beter. Um, de digitale stad. Ja, heel veel mensen denken, wat was dat ook alweer? Kun je dat nog eens even vertellen? Nou, in 1993, als je dan iets met internet wou doen... dat waren op dat moment eigenlijk vooral wetenschappers en een... En een aantal mensen die zich dat al toe aan het eigenen waren. Dus de mensen van Hectic en een aantal andere uh, uh, mensen die... Uh, Hectic toegang was een hackersmagazine. Een magazine ja. opgericht door Rob Gonggijp. En, en samen met Philippe Rodriguez had hij Hectic opgezet. En de eerste mensen die, zoals ik en wat journalisten hadden al toegang via hun gekregen. En als je dat internet toen bezocht, dan was het een zwart scherm met een wit witknipperend... Uh, de cursor die dan zei, nou geef maar een commando. Ja. Nou, ik had mijzelf Unix uh, aangeleerd en, en meer technologie. Uh, Toegeëigend. Oh, dus ik kon er wel oh, oh. iets mee. Hoe dat, hoe dat allemaal tot stand kwam, wil ik zo meteen iets uitgebreiden... Maar de, de digitale stad, toen dat eenmaal gevormd was, hoe zag dat eruit? Hoe liep je daarin rond? Wat, wat was dat? Nou, we wisten dat, dat dat heel veel mensen dat dus niet snapten. Dus die zouden nooit een commando insturen. Dus wat we hebben gemaakt is een stad van in eerste instantie letters. Dus het was eigenlijk gewoon tekst. Want er was nog geen World Wide Web. Je kon nog geen plaatjes op het internet zetten. En uh, je kon dus kiezen. Pleinen, uh, het postkantoor uh, waar je uiteraard een e-mail kon doen. Je ja. kon naar naar discussiegroepen, naar de naar de, naar de fora. Maar in die eerste versie zag dat er allemaal uit... zoals zeg maar in de MS-DOS-modus die ik nog ken heb. Ja, dat was het over. enige wat op dit ja. moment mogelijk was. Je ja. stond afgelopen week in trouw. Hier staat een mooi plaatje bij uh, van hoe dat er dan uitzag. Maar dit is eigenlijk al een verder ontwikkelde versie. Hier zie ik al plaatjes. Dat is de, de, de 3.0 inmiddels. Dat was inmiddels de 3.0. Ja. Ja, ja. Dit is eigenlijk al. de uh... World Wide Web is, is natuurlijk een visuele stad geworden. Vrij snel. dit was ja. ook meteen in 4.9. Maar het idee was in elk geval een, een, een, een, een digitale stad... waar mensen elkaar konden ontmoeten. Met een bruin café. Met een, een, waar mensen konden chatten. Met een postkantoor waar je kon e-mailen, dat was het idee. Ja, precies. Ja, ja. Goed, gaan we het zo meteen verder over hebben... over die spannende tijd van het internetpionieren... en hoe dat allemaal begon met die ene cursor... en hoe dat is verworden tot die enorme eh, metropool die, die vandaag eh, is. Verderop in dit uur eh, trouwens ook aandacht voor de diribeten onder u als luisteraar, want er, zijn nog steeds, er is nog steeds een grote groep ouderen... die niet kunnen of misschien wel niet willen internetten. Toch wordt onze maatschappij in de toekomst... steeds meer afhankelijk van internet. En ouderen ook. We praten erover met Cor Schultz. Hij maakte zich op hoge leeftijd het internet eigen. En hij geeft nu ook internetcursussen aan senioren. En na vier uur ook nog aandacht voor internetdating. Jasper Jan Konink is medeoprichter van e-matching.nl en vertelt ons alles over dat verschijnsel. Live muziek is er de komende uren van de band Orlando. Welkom. Zometeen, uh, ik ben heel benieuwd, ik heb al wat uh, klanken gehoord. En u kunt natuurlijk thuis vannacht ook meepraten over internet. Weet u nog wanneer u uw eerste stappen zette op die digitale snelweg? Wanneer u uw eerste vlucht boekte uh, door het cyberspace? Oftewel, wanneer u voor het eerst ging internetten. Hoe was dat? Wat verwacht u destijds van internet? En is dat een beetje uitgekomen? Welke nieuwe mogelijkheden heeft internet u gegeven? Heeft u bijvoorbeeld uh, via Skype contact nu... met iemand aan de andere kant van de wereld, familie of vrienden? Of bent u veel meer te weten gekomen over deze wereld... dankzij de gratis encyclopedie van Wikipedia... Kan ook heel goed. Uh, is, is het eigenlijk uh, lang geleden dat u begon met internet... of doet u dat nog maar sinds kort? Dat kan ook. Dat u eigenlijk nog maar vorig jaar of dit jaar... uw entree hebt gemaakt op internet. Wat heeft u dan al die tijd weerhouden... Of misschien bent u dus een van die mensen die nog steeds geen internet heeft. En waar bent u dan bang voor? Dat willen we ook allemaal horen. Hoe is het om te leven zonder internet? Waar loopt u tegenaan in een wereld die steeds meer ervan uitgaat... dat iedereen dat wel heeft, internet? Laat het ons weten. U kunt met al deze verhalen, anekdotes, vragen ook voor Marleen... Uh, bellen naar het gratis nummer 0800-1121. Mailen kan naar nachtapenstaatje.io.nl. En twitteren, hashtag dit is de nacht. Met die uh, hashtag praat u mee op Twitter. Hashtag dit is de nacht. Mailen Maar als u in de uitzending wilt komen, belt u dan vooral 0 0800 1121. with a little name by chance his girlfriend came across a needle and soon she did the same at home there are 17 year old boys and their idea is being in a gang called the disciples high on crack and toting a machine gun Search and kill everyone inside. You turn on the telly, and every other story is telling you somebody died. My sister killed a baby cause she couldn't afford to feed, and it was sending people to the moon. In September, my cousin tried Reva for the very first time. Of the times. Prins was dat natuurlijk. Ja, en uh, Prins uh, is niet uh, geheel een toevallige opener in dit uur over internet. Want Prins is de uh, uh, ook een pionier, Marleen. Want uh, Prins, en dan heb ik het tegen Marleen sticker, uh, internetpionier, eerste burgemeester van de digitale stad in 1994. Prins is pionier van het mainstream geworden online distributiemodel. Hij zag al heel erg vroeg dat je geld kon verdienen als artiest met internet. Ja, Prins is natuurlijk ook bekend dat hij uh, zijn naam heeft veranderd. omdat hij uit de klauwen van zijn, uh, van zijn uh, maatschappij, ja. plaatsmaatschappij, ja. wil komen. Die artist, formerly known as Prince. Ja. Ja. En toen had hij geen naam meer. Ja. En dan kon hij weer zelf. Uh, hij, hij iemand die vo volledig controle probeert te krijgen over zijn eigen uitingen. Ja, We hebben mensen in Parijs dus ook laatst meegemaakt dat je dus geen foto's van hem mag maken. En dat zelfs je foto toestel wordt afgepakt. Ja, want hoewel hij dus die, de mogelijkheden van internet onderkende... is het ook zo dat hij aan de andere kant zich heel gekeerd tegen de Pirate Bay... en dat soort download gebeuren. Ja, kijk, het, het, het, het is het zijn goed recht om zijn eigen creaties... Onder zijn, daar, daar probeer zelf zijn vat op te houden. Maar ik denk dat Pirate Bay ook hele andere doelen dient. En dat uh, heel veel artiesten daar, uh, en, en, en rechthebbenden daar uh, ten onrechte proberen dat weer te verbieden. Want jij dus bent heel erg van de, van de vrije verspreiding van zoveel mogelijk informatie op internet. Hè, zoals de nou, meeste is. In, ja, in ieder geval zo dat er geen technische belemmeringen zijn. Dus ik vind no. dat je mensen best mag vervolgen voor, voor misbruik. Mm -hmm. Maar dat je, dat, niet, uh, dat je daar niet mee het internettechniek zeg maar, uh, uh, gaat, gaat uh, veranderen. Maar goed, het punt is natuurlijk dat Prince gewoon wil verdienen aan zijn muziek. Uh, de band Orlando is inmiddels aangeschoven. Uh, Tessa, ik ga het jou maar vragen, yeah. maar jullie mogen ook meepraten. Uh, wat, wat vinden jullie daarvan, van die, die neiging van Prince... om dus enerzijds dat internet heel erg te gebruiken... anderzijds heel erg af te schermen allemaal? Nou, ergens, ergens begrijp ik het wel. Alleen hij zit natuurlijk wel in een bepaalde luxe positie, aangezien het gewoon iemand is die wereldwijd bekend is... en heel erg veel platen heeft verkocht. En dus ook, ook weet wat hij daaraan kan verdienen... waar wij nog op zoek zijn ook naar luisteraars. En dan is het denk ik heel erg handig dat er zoiets is als, een, als een, een, het downloaden van muziek. Ja. En dat mensen dus daar aan kunnen komen op een heel makkelijke manier. En ik begrijp best dat Prins dat niet wil. Ja, maar te... ik, ja, ik zou dat uiteindelijk ook wel niet willen. Ik... Ja. <laughs> zeg maar... Ja, ik kijk je even afgeleid. Tessa zegt net met de microfoon dicht dat ze het altijd zo charmant vindt dat ze vanavond ineens allemaal blaadjes kwijtraakt. Ik, ik gooi je net een bekertje water om, Tessa. Nou oh, dit dus vind ik helemaal top. Even een charmant momentje. Maar goed, zijn, uh, ik demp het met mijn zakdoekje. Jij hebt nog een zakgoed? Ja, ik er heb een zakdoekje. het nog van voor. Die internet. hebben het dus echt voor dit soort, <laughs> dit soort momenten. Yeah. <laughs> Juist. Is goed, Tessa, je was bezig met een heel intelligent antwoord. Um, um, en ik ben de helft kwijt. Maar dat maakt niet uit. Ah, uh, <laughs> ik wil het wel herhalen. In, in twee zinnen dan? Nou ja, de luisteraars hebben het wel gehoord. Uh, in twee zinnen. Uh, ik begrijp dat Prins zijn muziek uh, uh, niet uh, voor niets wil aanbieden op internet. En ik begrijp ook dat dat wel handig ja. is om te doen ja. goed, als je, als je als op je... zoek bent naar veel luisteraars Precies. en nog niet zo bekend bent als Prins. Zoals jullie. Ja, want er was inderdaad mijn vervolgvraag geweest. H hoe doen jullie dat eigenlijk? Uh, wij uh, worden, uh, zijn online te gewoon te luisteren op Spotify en, en uh, iTunes en dat soort dingen. Maar je kunt ons plaat bijvoorbeeld ook op Bandcamp nog downloaden. Voor een iets, uh, ook voor een schappelijk prijsje. En je kunt de plaat ook uh, bij onszelf bestellen en dat soort dingen. Dus, dus wij hebben wel we hebben dat op zich wel ja. uitbesteed en we hebben dat zelf wel in de hand, maar het is heel veel kanten tegenwoordig, hè? Van uh, uh, download gratis of geef een uh, uh, gift, een tip. Ja, nou, ja. ja, ja, zoiets. Ja. Ja. En dat werkt. Dan krijg je ook. Zijn er zijn ook mensen die betalen. Nou, ik heb hem wel sowieso voor een bepaald bedrag gewoon online ah, ja. staan, want op het moment dat hij ergens anders ook ah. verkrijgbaar is voor dat bedrag, is het beetje lullig. Natuurlijk. Jongens, hoe staan jullie hierin? Nou. De twee heren van Orlando? Uh, ja, wat ik, wat ik, wel leuk, wat ik er ook gewoon over zou willen zeggen... is dat ik het grappig vond om... Uh, ik las een, of ik hoorde een reactie van iemand die in Paradiso foto's had gemaakt... en er was uitgegooid bij Prince. Ja. En um, die daar extreem verontwaardigd over was. En mensen waren ook met hem verontwaardigd daarover. En um, uh, daar las ik op het internet een uh, reactie op van, een, van iemand anders... die en dat vond ik heel erg waar. Die zei, uh, er staat heel groot, je mag geen foto's maken... Ja. En uh, wij uh, luisteraars en, en uh, um, consumenten hebben, hebben het internet zo eigen gemaakt... dat wij inmiddels het gevoel hebben um, dat wij recht hebben ja. daarop. Dat wij ja. recht hebben op foto's maken als Prins... en dat wij recht hebben op gratis downloaden op internet. Ja, ja, ja. En op zich is dat natuurlijk onzin. Dus dat Prins dat doet, dat is, ja, dat, is zijn, zijn, zijn, dat is volledig zijn goed recht. En ja. En, en, en de grap is dus dat een internetpionier als Marleen... die zegt dan, de techniek moet, je, die moet er gewoon kunnen zijn. Maar dus er zijn twee dingen. Hè. De, wat jij zegt, je, zegt de, de, je moet niet die techniek uh, verbieden, zoals B Maar je moet wel, uh, de, de, dat er een bepaalde ethiek is op internet. Namelijk, hoe ga je ermee om met de techniek? Wat doe je ermee? Dat vind je wel terecht. Dat daar grenzen aan worden gesteld. Ja, ik vind die discussie heel interessant van wat, wat, wat is ons recht? op uh, Waarom zouden, zouden wij recht op alles moeten hebben? Dat is een heel interessant vraagstuk. Ja. Okay. Maar wat je ziet is dat, dat re, de, de, er natuurlijk heel veel oude businessmodellen... Of, of modellen waarmee mensen geld hebben verdiend... die door het internet uh, overhoop zijn uh, gebracht. Dus, dus uh, de muziekindustrie, de filmindustrie, de, de kranten, de media. Dus die hebben uh, nu ook langzamerhand de designwereld... Bokken. Boeken, Boeken krijgen natuurlijk. er nog steeds meer uit. Ja, het, het gaat ook heel erg ja. moeilijk nu. En de vraag is dus: uh, moet je dan in weerstand, hey, moet je tegenstand bieden aan de technologie? Of moet je nieuwe modellen vinden? En dan, is, uh, dan zijn er ook modellen waar je uh, op een andere manier geld kunt verdienen. En dat, dat vind ik juist wel interessant. Dus ik zou eerder die weg kiezen. En zoeken naar nieuwe manieren om je om economisch uh, je, je te ontwikkelen dan tegen de technologie in te gaan. Yeah. Dat punt is vastgemaakt. ga het nu even laten liggen. Want ik was, had eigenlijk de nadelen van internet voor het volgende uur bedacht. En ik wil eerst gewoon eens even lekker terug in de tijd. Twintig jaar geleden. Uh, die tijd dat internet uh, nog in de kinderschoenen stond. Ehm... Um... Ja, daar wil ik over gaan praten met Marleen in eerste instantie. En ook graag met luisteraars. Dus als u uh, daar een verhaal bij hebt. Wanneer was het dat u voor het eerst zich begaf op internet? Hoe was dat? Welke wereld ging er voor u open? Wat, dacht, wat verwacht u eigenlijk allemaal van dat internet? En is dat allemaal een beetje uitgekomen? Bel met uw verhalen, bel met uw ervaringen. Dat, dat vinden we leuk om te horen hier in de nacht. En uh, ja, we gaan gewoon even een beetje, een beetje nostalgisch doen. Misschien heeft u ook nog wel verhalen over voor die tijd... Hoe is u, wat is er eigenlijk verloren gegaan aan de wereld van voor het internet? Nou, dat kan natuurlijk ook. Daar kunt u ook over bellen. 0800 1121, dat is het nummer waarop u kunt bellen. 0800 1121. Dan kunt u meepraten in Dit is de Nacht over internet. Twintig jaar internet. Wat heeft het ons gebracht? Goed, 20 jaar geleden, Marleen. Ik vond een heel leuk uh, documentje hier. Lekker een beetje googelen. Dat is zo mooi van het internet, hè? dat je dan een beetje googelt en dan vind je allemaal cadeautjes. Vond ik dit. Ken je dat? Ja, ja, Dit ja, ja. is, ja. is een e-mail van jou. Van 25 augustus, 25 augustus 1993. Even voor de webcam, even kijken. Welke staat aan. Die, geloof ik. Eh, de, de DDS, de digitale stad, er staat dan in, in, in. Van die. Uh, nou ja, wat zijn dat? Backslashes en, en, <laughs> en underscores is dat dan gemaakt, zeg maar. Eh, echt op de MS-DOS-manier. En daar staat. Dat is het concept. Dat is dus, zeg maar, twee dagen geleden, precies 20 jaar geleden. Deze e-mail. Deze e ik zou hem heel graag willen hebben. Ja, nou, ik, ik, geef, ik geef hem je zo. Ja, leuk. Ja. Uh, en, en er staat dan overwegingen bij de digitale stad. Nou, een heel verhaal. Dus eigenlijk het hele concept. De plattegrond, de bewoners, de taal, de elektronische snelweg... de verbindingen, het gebruikersperspectief. Je hebt het eigenlijk al helemaal uitgetekend hier. Het, was, het duurde toen nog een klein half jaar... voordat de digitale stad echt het levenslicht zag. Januari uh, 1994. Toen ging het echt online. En dat was daarmee de allereerste uh, uh, publieks website uh, die in Nederland die beschikbaar kwam voor, voor het publiek... om daar zelf aan deel te nemen. Uh, ik geef hem even aan je, dan kun je er zelf ook lekker in bladen. Maar uh, ja, zo. Dus, um, hoe zag dat eruit? Dus januari uh, 1994, mensen konden toen voor het eerst eraan deelnemen. Wat zagen ze? Iets met een cursor, zei je net al? Ja, als je, als je uh, voor de digitale stad, als je dan internet wou gebruiken... dan zag je dat zwarte scherm met een wit... Zo'n knipperend lichtje. En dat, dat daagde je dan uit om daar iets op te typen. En uh, dat waren op dat moment uh, commando's. Uh, de, gewone computers gebruikten DOS over het algemeen. En dit was dan Unix. en Dat, dat is nog steeds een belangrijk uh, operating systeem voor, voor internet. En, uh, maar dat moest je dan wel aanleren. Dus ik heb me daar in de zomer van 93 heb ik mij dat allemaal aangeleerd. En me erin verdiept. Me ook Jij verdiept als vrouw, in, uh, hè? Ja, dat is, bij, is dat, is dat, dat is, bijzonder of Op de of dag niet? van vandaag wordt me steeds die vraag gesteld. Want toen was het ook zo van, nee, dat is niks voor vrouwen. Dat vond, dat, nee, internet, dat was helemaal niks voor ja, ik, vrouwen. Ik, ik, zat, te, ik zat te kijken in, in de mensen die die e-mail van jou hebben ontvangen. Dat waren allemaal mannen. Jij was de enige vrouw. Ja, dat is, dat is wel een beetje waar. Maar, <laughs> maar ja, er waren Marjan van de Boom, uh, Geke van der Wal. Er waren meer vrouwen op dat moment uh, betrokken bij, bij de digitale stad. Oké. Okay. En... Um, ja, je, ik heb het altijd. Internettechnologie. Ik vind het belangrijk om te snappen hoe het in elkaar zit. Want uh, het is gewoon een ontwerp. En van elk ontwerp wil ik graag weten wat de bedoelingen zijn. En elke, alle software en alle, alle hardware, alle technologie die ons omringt. Daar heeft iemand over nagedacht. Het is een keuze. Ja. En ik neem het niet zomaar voor waar aan. Dus, dus ik heb het me in verdiept. Maar toen realiseerde ik me ook dat niet iedereen dat zou gaan doen. Dus ik, ik realiseer me wel dat je als je wil dat al die mogelijkheden van internet voor mensen beschikbaar komen. Uh, op dat moment. Hè, want ik, dat was dat ik zag de potentie ja. op dat moment. Um, ja, dan moest er wel wat gebeuren. Dan moet je ja, een interface of een toegangspoort of een metafoor. Daar zijn we natuurlijk naar op zoek. Ja. Dat mensen begrepen wat die mogelijkheden waren. Dus jij hebt eigenlijk, jij zag de mogelijkheden ervan. En jij hebt daar een vertaalslag van gemaakt, zodat mensen het gingen begrijpen. Wat ze ermee ja, met een ik heb een groep mensen bij elkaar gebracht uit heel veel verschillende disciplines. Uit onderwerpen, ook kunstenaars. Um, Mensen met een sociale, politieke achtergrond. En dan natuurlijk ook heel veel mensen die, uh, uh, met een hackersachtergrond. En uh, samen hebben we deze stap gezet. We hebben nagedacht van wat, wat moet je, hoe gaan mensen het dan begrijpen. En we konden natuurlijk kiezen voor verschillende metaforen. Je had cyberspace, maar dat was wel heel erg specie. Dus ik dacht van ja, daar gaat de gewone, de gewone man ja. gaat er niks in vrouw. Gaat er zich niet, in, niet prettig in voelen. We zochten iets waar mensen zich ja, comfortabel zouden voelen. De, de elektronische snelweg of digitale snelweg had je natuurlijk ja. ook. Dat was heel erg, die tijd ook met uh, Ross Perot... die was, ging toen voor, die was ook uh, uh, president, die was presidentskandidaat. En die dacht dat als iedereen op de elektronische snelweg zat... dan konden we de democratie gewoon alleen maar gewoon via het internet doen. Dus we dachten van, ja, dat is ook een beetje beperkt. En, en de snelweg, en waarheen dan? Ja. Dus het gevoel van een nieuw land... het was wel het gevoel van, we, we betreden een nieuw land... en daar kunnen we gaan bouwen. En, en dat, dat beeld van de stad kwam dus op als daar mag iedereen iets maken. Het is, een, het is een open plek waar je je eigen huis kan hebben... maar je kan er ook een winkel starten. Het, is, het is, geeft, geeft ruimte aan politieke partijen en kranten. Het, was, het, was een ja. soort, het gaf eigenlijk een heel open ruimte voor om allerlei mensen te mobiliseren. Want je noemt het dan de digitale stad. Dat is dan een metafoor waar mensen iets van begrijpen. Dus in een stad heb je een, een bruin café, dat had je erin. Hè? Daar konden mensen chatten. Je hebt daar een postkantoor, daar konden mensen met elkaar e-mailen. Wat had je nog meer in die stad? In de bibliotheek, de dingen opzoeken... Uh, uh, er was een. Uh, er was ook een, een geheime steeg in, in de digitale stad. En dan hadden we. We hebben dat die ook zo gelet. Rondom dit tijdstip hebben we die stad ook zitten bouwen in de nacht altijd. Ja. Uh, in de Lange Niesel in Amsterdam, uh, boven het café van uh, Philippe. Daar zaten we dan met elkaar de stad te, te knutselen. Want overdag moest je gewoon je centen verdienen. Ja, precies. Waar ja. We waren allemaal andere dingen aan het doen. En dan kwam... Uh, ik weet nog dat, dat toch even Rob Gongrijp langskwam. En die zei, ja, maar dan moet toch ook een steeg in die stad? Dus die heeft eigenhandiger een steeg ingeknutseld. Ja. En in die steeg kon je dan uh, de discussiegroepen vinden... over allerlei vormen van drugs en uh, allerlei andere vage dingen die je uh, die hadden ja. dus in die stegenplaats. Uh, dit is nog de tekststad. en later is het een visuele stad geworden. Zo dus werden plaatjes. De plaatjes, dat, ja. die, die metafoor van plein hebben we toen uitgebreid en dan had je het nieuwsplein en het sportplein en het homoplein. En daar en... kwamen mensen dan nieuws tegenover sport. En er, er ja, daar waren echt allerlei paarden. het homoplein konden homo's elkaar ontmoeten. Ja. ja, ja, ja. Maar ook de begraafplaats, waar je mensen, uh, de, het initiatief van mensen, iemand die. Zijn broer, haar broer verloor. En daarmee de eerste gedenkplek creëerde voor mensen op het internet. Toen ook no al, ja. Toen ook no al, ja. Eigenlijk alles wat je nu hebt, hadden jullie al een beetje in de beginvorm. Als ik het, het zo hoor. Het is een grote speeltje geweest. We hebben echt ja. alles gedaan en bedacht wat je ermee zou kunnen doen. Een van de dingen waar, het, het second screen waar iedereen het nu over heeft. Dat hmm. hadden wij al in 94. Je kon chatten bij televisie. Oh ja, echt? Ja, gewoon, gewoon een, dat, waar, dat was chat, dat was, een, dat was IRC. Dat is een andere variant op chatten uiteraard. Ja. En die konden we meteen al in beeld brengen op, uh, op, uh, op televisie. Ja. Dus heel veel gekke experimenten hebben we toen ook uitgehaald. Ja. Je noemt erop gewoon al. Die was een bekende naam in Nederland als het gaat om, om het hackerscircuit. Ook een van de eerste pioniers. Um, uh, in datzelfde jaar, 1993, begon hij met Access for All. Dat weet je, dat weet je vast wel. Hoe, hoe zag dat eruit? Dat was de eerste webhost eigenlijk in Nederland. Ja. Nou, zijn verschillen. Ik, heb, ik heb er heel veel mee te maken gehad. Uh, Access is vol is eigenlijk ook vooral Rob, maar ook vooral Philippe Rodrigues. Ja. Uh, maar Philippe... daar werden letterlijk modems uitgedeeld bij een Bijlmerflat, las ik ergens? Nou, de eerste keer dat ik ze bezocht, was echt in het huis van, van, van Rob in de Bijlmer. En daar stond ergens in zijn bezemkast uh, stonden, stond een heel serverrek. En dat was hectiek op dat moment nog. En toen, ik heb ze gevraagd of ze mee wilden werken aan de digitale stad. En toen uh, hadden we een rolverdeling. Dus uh, Rob die ging de, de connecties. We gingen op het Prins zitten. Hij was een beetje van de hardware. Ja, dus die heeft, uh, we hebben daar een modembank opgezet ja. met twintig inbellijnen. Dat is heel veel. <lacht> het was, Hartstikke het was, duur. Dat KPN was helemaal, of PTT, ik weet niet hoe ze het toen heette. Die, waren echt, uh, die hadden nog nooit zoveel lijnen tegelijkertijd. Zomaar dus die, die kwamen ook langs om te kijken wat daar in godsnaam gebeurde. <lacht> En, uh, maar Philippe was degene die met mij samen die stad heeft uh, gebouwd. Zeg maar. ja. En die, die, is, die is een heel belangrijke factor geweest... in de, in de start van de Digitale Stad. Ja. En wij sliepen ook s'nachts bij die modembank om hem te bewaken. om te zorgen ja, tuurlijk, dat natuurlijk. Hartstikke duur spul. Dat mensen... We, duur, we hadden nog geen slot op de deur. Ja. Dus dat soort, dat soort hele romantische zaken hebben die zich daar afgespeeld. Ja, ja. ja. Ik kwam ook dit artikel tegen. Ook van, uh, Francisco van Jolen was er ook al vroeg bij. Die had ook al vroeg in de gaten dat de internet groter ging worden. En die heeft hier dan een, uh, ook in 93 uh, juli een, een beschrijving van de... Uh, uh, hacking at the end of the universe. Ben je daar ook geweest? Ja, dat is een, een, een heel belangrijk evenement geweest. Hackersfestival in de Flevopolder. Uh, uh, nou ja, echt nerdier kan je het niet bedenken... als ik al die, uh, al die uh, beschrijvingen hier zie uh, uh, van Fioner. Maar daar was je bij. Dat was ja, heel dat belangrijk. dat een enorm fenomeen. En het, Elke drie jaar vindt dat nu plaats. Dus de laatste was uh, Hack Make... Hack Make... Oh, weet ik veel. Nou, die is net geweest. Ze zoekt dus elke keer een plek op waar je waar je uh, het internet nog moet aanleggen. Want het was, dat was toen echt... De Vevenpolder, natuurlijk ook letterlijk nieuw land. Ja, nieuw land. Mooie en, metafoor. Ja. En, en daar hingen inderdaad de, de kabeltjes zo door, langs het tentje. Zo in, in de... ja, het waren inderdaad waanzinnig veel mensen toen. En het was uh, wat ik zelf heel erg interessant vond. Je had zeg maar, de, de, de, de hackers, zeg maar, de computer nerds die er waren. Maar je had ook de, de, de, de, de, de mensen die bezig waren met... Uh, radio, TV... maar dan de, de, de piraten. Dus, uh, nou. In Amsterdam had je op dat moment... Uh, Rabotnik TV en TV 3000. En je had de, de radio... Uh, uh, ik was daar ook onderdeel van. Dus ik had ook een radioprogramma in de nacht. En plotseling kwamen die mensen bij elkaar daar. Ja. Dus er zijn echt mensen die mee aan de media, aan de toepassingskant zaten. En de mensen die aan de achterkant van de technologie zaten. En, en, en ik heb zelf het gevoel gehad dat die combinatie ongelooflijk sterk was. Ja, dus die, die conferentie eigenlijk zou je kunnen zeggen van, van al, al die mensen bij elkaar. Dat, die heeft toen in 1993 een enorme boost gegeven aan de ontwikkeling van uh, publieksvriendelijk internet in Nederland. Ja, en het feit ja. dat, dat die duizend mensen daarop afkwamen was natuurlijk al, al, al een, een teken dat, een teken dat ja. er iets aan de hand was. Dus dat was, ja, ik zou zeggen, haast het, het Woodstok-festival van, van het internet. Ja, absoluut. Wereldwijd ja? Ja. Ja. ook? Was het zo groot? Uh, nou, je had de, de Chaos Computer Club. Dat is ook een inspiratie geweest voor, voor, voor, voor Rob en Filip en anderen in die tijd. Uh, die hadden ook grote bijeenkomsten in, in Hamburg met name. En er zijn nog een aantal andere evenementen. Next 5 Minutes is een heel belangrijk uh, festival geweest. In begin 1993. Mm. Uh, in Paradiso. Waar mensen als Geert Lovink en, en Caroline Nevejan. En, en, uh, en, en zo aan hebben meegewerkt. En dat was hoe je. De dat ging over tactische mede. Dat je zelf. Niet meer uh, bekeken wordt door de media, maar dat je zelf de media maakt. De hmm. do-it-yourself-beweging, eigenlijk die we nu nog steeds ja. kennen. Ja, want dat, dat, ik vind het zo fascinerend dat jullie daar met, met jullie pioniersgeesten, uh, uh, letterlijk op onontgonnen terrein in de Flevopolder. Het ook hadden over onontgonnen terrein op op het internet, wat dus alleen nog maar een zwart scherm was. Uh, alsof je inderdaad, of daar de Flevopolder is of het Wilde Westen in Amerika. Uh, dat, dat hele. Einde, eindeloze gebied nog moest gaan innemen, nog moest gaan koloniseren. Ik zie dat voor me, maar jullie, jullie hadden daar al een heel duidelijk beeld bij. Ja, het, het, wat, het, het wat, beeld klopt wel, echt... wat je zegt, dat gevoel van 'go west, young man.' Ja. Want van' wij kunnen, je trekt met je huifkar, trek je. Maar, maar hoe, je, in je... Je, je ziet alleen maar een zwart scherm en, en ik, bedoel, ik denk dan, er is niks. Maar jij denkt dan, er is van alles. Van alles. Ja. ja. Mogelijkheden. Ja, het is zelfs het gekke is dat wij dachten ook. Ik, ik heb ook zes, dat heb ik nog steeds. Dat ik denk van dat zou dus moeten kunnen met, met plaatjes, maar dat kon in 1993 uh, het mosaic, Dus de eerste webbrowser was wel uitgedacht. Uh, Bestond Apple dan... Macintosh toen al met met plaatjes? Het Amiga, op... Ja, het vervelende van Microsoft met zijn DOS heeft dat dat hij eigenlijk ons heeft teruggezet in de tijd. Want ja. In het begin had je ook het al, het wel uh, Amigo, Amiga. Dus Amiga dus dat waren ja. dat visuele ja. interfaces. Veel slimmere dingen. Koude computers, uh. ja. Die hadden we ook thuis. Ja, kon je ja. ook muziek mee maken, overigens. Wassig. Commodore. Ja, ja, Commodore, precies. Ja. Dus dat, waren, dat, dat, dat is mijn eerste, mijn eerste computers geweest waar ik mee heb gewerkt. Ja. Dus toen ik een DOS-machine kreeg, dacht ik: van... kan dat nou? Dat is zo ouderwets. Het slaat met, nergens. op. Met die prompt op. met dat knipperende puntje. Dus ja, maar Microsoft je moest er maar heeft daarna pas weer uh, Windows geïntroduceerd. Maar het internet begon dus als iets waar, waar je geen plaatsje. Op... We hadden al een digitale stad met het eerste beeld van de digitale stad in 93 was een visueel beeld met de pleinen. Hm. Maar dat, dat konden dus helemaal niet. Dus dat is een. Oké, okay, dus je moest je even bijhelpen met allemaal van die directories en zo, waar je dan. Nou ja, goed. Het uh, aardige is, is nog steeds de, de metro. Dat is onderdeel van de digitale stad. Dat is nog steeds een tekstgame. Oké. Okay. Uh, dan moeten mensen eens bezoeken. Dat is dat is ongelooflijk Welke website? Spannend. Uh, Metro.dds.nl. Ik weet het niet, zoeken naar. Ik, uh, okay, nee, ik, ik zal hem ik zal zo zoeken en dan twitteren. En anders google op metro en DDS.nl ja. of zo. En dan kan je nog steeds ervaren hoe het is om door met tekst alleen maar te werken. Je zit op Twitter op Marleen Sticker. Ja. Oké, okay, dus als mensen dat willen weten, kijk even op, op Twitter, het Marleensticker. Dan gaat ze zo meteen even met de hashtag Dit is de nacht twitteren, waar dat is. Um, wat jij verwachtte van het internet en of dat allemaal een beetje is uitgekomen... daar praten we straks over een beetje verder. Uh, we gaan eerst maar eens even naar de live muziek van Orlando. We hebben ze al even gehoord over, uh, over Prince en zo. Uh, maar uh, nu gaan we. Uh, we gaan jullie even lekker muziek maken. Maar Tessa, ik wil nog even een paar uh, vragen aan jou... want we hebben jullie nog niet eens fatsoenlijk voorgesteld. Deze twee heren, hoe heet die eigenlijk? Uh. Victor en Frank. Victor en Frank, dat klinkt bijna als een, uh, een modeduo. <laughs> ja, we hebben ook nog een Ralf in de band. Rallo, echt? Ja, ja, Oh, Ja, maar die, die, die moest morgen vroeg op. Dus. Kijk eens aan. Nou, uh, Frank, zeg ik het goed? Ja. Victor? Ja. Fra Frank op de gitaar, Victor op de percussie. Uh, je, wat ga jij zelf doen? Ik uh, speel gitaar. Je speelt gitaar en je zingt. Uh, Orlando is jouw pseudoniem. Nou ja, zoiets. Ja, nou, ja, waar, ja. waar komt die naam eigenlijk vandaan? Nou, het was zo dat je moet als je een bandje begint... ook een naam voor je band verzinnen. Ja, dat is natuurlijk En, zo. Uh, en uh, het was zo dat toen ik in de buik van mijn moeder zat... mijn ouders uh, toen nog uh, samen in Orlando waren. Ach. En toen dachten ze, uh, hoe zullen we dat vruchtje is gaan noemen. En uh, toen kwam ik eruit als, als meisje. Maar als ik een jongen was geweest... dan hadden ze iets met de, met de stad Orlando gedaan. Dus vandaar... Het is dus een beetje een soort die jongens-variant. Was... Jongens, uh, ja, oké. Okay. Dat, dat, dat, uh, even kijken. dus Als jij jongen was geweest, had je Orlando geheten? Ja, of, zoiets. Iets, een, of, of een afgeleide daarvan, ja. En nu met je band kruip je dus een soort van in je mannelijke alter ego. Ja, zoiets. Kan je dat zo zien, ja? Ja, nou ja, goed. Ik, ik, ik vind een, soort, het gewoon een soort avatar wel... in de muziek, zeg maar. <laughs> ja, nou, ik weet niet of het zo, zo diep gaat. Ik denk dat ik het gewoon uh, heb verzonnen en toen was het zo. Maar het is wel zo dat ik het, dat ik het leuk vind dat het iets met mij te maken heeft, maar okay. niet mij is. Oké, okay. ja. goed. Daar zal ik niet te veel achter zoeken. <laughs> um, even iets meer over jouw eigen. Uh, want we hebben net gehad over dromen en pionieren op internet. Maar wanneer zag jij al voor je dat je dit ging doen? Muzikant worden? Nou, uh, heel. Heel lang geleden. Ja. Ik, dacht, uh, ik, ik dacht eigenlijk al heel snel dat ik dat uh, wilde doen. Ik, je moet op een gegeven moment gaan kiezen wat je gaat studeren. ook, En toen dacht ik van ja, maar ik denk dat ik gewoon maar muziek moet gaan maken. Want dat is volgens mij de bedoeling. Ja, dat ja. zat er in je. Maar ja. Want wat speelde je? Um, mm. ik had, uh, in de, ja, ik speelde, ik, ja, ik zong eigenlijk voornamelijk, mm. maar ik speelde wel ook gitaar en een beetje piano. En je hoorde allemaal melodieën in je hoofd? Ja, ik, ik schreef gewoon heel veel liedjes. <laughs> ja, oké, okay, dat dat, je was gewoon al heel productief ook toen. Ja, ja, ja, ja. eigenlijk vanaf, uh, ik heb mijn eerste liedje geschreven op blokfluit. Ja, Geniaal. Ik, en dat heette Zeven dagen op reis. Geniaal. Ja. <laughs> dus ik kreeg mijn eerste instrument was een blokfluit en dat werd meteen, <laughs> daar werd meteen een lied meegemaakt. Ja, dus heel goed. veel noten heb ik nooit gelezen, maar de liedjes die kwamen er wel uit. Geweldig. Hey, en, en wat zag je voor je? Wat het, is die droom een beetje uitgekomen? Nou ja, ik, ik, volgens mij ben ik, uh, ben ik nog steeds uh, druk bezig. Maar ja. ik, uh, ja, het, het bevalt me eigenlijk uh, heel erg goed. Toevallig had ik vandaag dacht ik van... Oh, moet ik dit echt allemaal doen zoals we één keer in de zoveel tijd wel eens denken? Maar ik ben eigenlijk... Ik las ook later iets wat ik had opgeschreven waarin ik zei... ik word hier heel erg gelukkig van en ik voel me heel erg nuttig. En dat, uh, en dat is wel iets wat ik graag... en dat vind ik denk ik een van de prettigste gevoelens jezelf nuttig voelen voor jezelf en voor wat je doet... En, nou, nut, nuttig, nuttig, zijn? Ja, het, nou ja, toe... nuttig. Ja, nee, tuurlijk, maar ik bedoel gewoon: je hebt gewoon het gevoel als je stilstaat als ik het ja. niet maak. En dat, dat bedoel ik met nuttig. Dus het is niet ja, per se een soort pragmatisch nut, maar goed zo. Het is gewoon, gewoon... Ja, goed. Nou, de... Ik zou zeggen: wees van nut in dit programma. Ga ons vermaken. <gij> ga ons verblijden, ga ons verbazen. Laat uh, laten ons verwonderd staan van jullie muziek. Ik ben heel erg benieuwd naar de uh, prachtige tonen van uh, het eerste liedje wat jullie gaan doen. Orlando um, is jullie bandnaam, jullie CD heet Early Warning Company. Uh, heb je een je? Ja, ik heb er eentje bij me. Je hebt er eentje bij. En mogen we die verloten onder luisteraars? Ja. Nou, gaan we dat gewoon doen. Moeten ze, moet ze dan niet iets doen? Ja, we doen. Uh, dan moeten ze iets doen. Wat, in elk geval moeten ze altijd mailen. Uh, met de motivatie en zo. Hebben jullie nog een extra opdracht voor de luisteraars? Het... Ah, ik vind de motivatie op zich ook wel. Wat, heb jij een idee? Ja, over de over company, zeg maar. De early warning company. Zo. Wat zo heet u de CD? De early warning company? Ja. Yeah. Dat ze daar een gedachte bij hebben? Ja, wat, okay. uh, wat zij denken dat okay. dat is. Nou goed, Early... oh, dan moeten we dat niet gaan verraden vannacht. Dan gaan we dat pas helemaal op het einde weggeven. De <laughs> Early Warning Company. Zo heet de cd van, uh, van deze band die we nu gaan horen. En ze spelen daarvan uh, het eerste liedje, Put Me on the Lightbox. En als je nou een idee hebt van uh, The Early Warning Company... Hmm, een dat betekent voor mij dit of dat. Mail dat dan naar eo.nl vermeld je naam, je adres, je telefoonnummer. En, nou ja, dus wat is de Early Warning Company voor jou? En waarom wil jij die cd hebben? Zo, dat is even mondvol. Nachtraven staat je <lacht> EO.nl, dat is dus het adres. En dan zeg je je naam, je adres, telefoonnummer. Waarom moet jij deze cd absoluut hebben? En wat betekent voor jou de Early Warning Company? Ja, Tessa? Goed zo? Ja, ik, ja, ik, ik ben gewoon heel benieuwd. <lacht> Goed zo. Orlando, jullie gaan spelen Put Me on the Lightbox. You have never been to Spain You can still believe it ever rains In a land more south from here The skies are real Cause we were clocking in and out For the rescue, both are truths inside my chest. So my doctor put me to the test. He said, try to convince your friends. Well, they're not everything with the stars de Lightbox van Orlando. Mooi. Heel mooi. Ik, ik moet wel zeggen, ik zag uh, op internet in de bio allemaal blazers aangekondigd. Maar die moet ik er maar even bijdenken. Die moet je er even bijdenken. Ja. Die kon er niet meekomen vannacht. Nou, nee, het is zo dat we hebben hier uh, al eens eerder gespeeld bij Radio 1 in deze studio. En wij uh, zijn met z'n allen echt een grote, grote band. Ja, in normaal gesproken hebben we een hele grote, of, uh, meer elektrische sound. Ik vond ja. dit trouwens wel super mooi. Ook voor de nacht heel geschikt overigens. Dus ik heb erg zitten genieten. Yes. Maar uh, dat de mensen ook weten dat op jullie cd ook nog blazers te horen zijn. Zeker, ofzo. drie koperblazers staan er. Ja. En, uh, en Victor speelt dan in plaats van een klein tamboerijntje ook op drums. En we hebben een bassist en, en oh, Dus we hij, hij kan meer dan uh, de Triangle Plus, zeg maar. Ja, dat zeker weten. Oh. Nee, Heel verdienstelijk hoor. Heel dat is pittig hoor, zo'n Triangle. Ja, nee, ja, ja blijf, ga maar, maar blijf maar netjes in de maat. Ik geef het je te doen. Goed, Orlando, we horen zo meteen meer van jullie. Um, we gaan door met uh, Cor Schultz. Want uh, hij uh, is 79 volgens mij, meneer Schultz. Dat klopt, ja. En we hebben het vannacht over internet en daar kunt u over meepraten. Want veel ouderen zijn nog altijd wat sceptisch over internet. Tenminste, dat is een beetje ons beeld. Ze vertrouwen het niet, ze denken ook dat er veel te veel nadelen aan kleven. maar er zijn ook steeds meer ouderen die wel de stap zetten... om kennis te maken met de wereld van computers en internet. U, Cor Schultz, u weet er alles van. U bent docent en cursusleider van internetcursussen voor ouderen... bij Senior Web. Bijna 80 jaar. Wanneer was het voor het eerst dat u zich op het internet waagde? Nou, uh, ik ben pas uh, eind 2004 uh, kocht ik mijn eerste computer. En toen ben ik eigenlijk bij senior Web begonnen ook hierin reizen met lessen, cursussen te volgen. Ja. En uh, omdat ik zelf uit het onderwijs kwam... vroegen ze me dus in uh, uh, november 2005 om ook docent te worden. Want u was dus op dat moment al de 70 voorbij. Wat was uw motivatie om te zeggen van... ik moet ook dat wereldwijde web op? Nou, ik wilde er gewoon kennis mee gaan maken. Ja, waarom? Ik wilde gewoon weten van wat, wat kun je ermee en uh, wat, wat zijn de voordelen daarvan. Gewoon nieuwsgierigheid? En, je bent 70 ja. plus, je hebt tijd over, dus je ja. gaat dus wat Dat verder kijken? Pu puur nieuwsgierigheid. Uh, in de onderwijswereld waaruit ik kwam, met, uh, ik ging in 92 al met, met, uh, met de FUD. En... Uh, 1992. En toen waren er nog geen computers eigenlijk. Hè. Die, die, die, was er was ook nog geen echte, echte internet. bestond toen nog niet. Dus ik had ook nog nooit met een computer gewerkt. En ja. ik had er eigenlijk ook niet zoveel behoefte aan. En pas na het overlijden van mijn vrouw in ja. 2004 ben ik er toe gekomen. Toen zeg ik, nou ga ik uh, ja. eens kijken wat dat is. En wat trof u aan? Op dat internet? Wat, wat kon u daar ineens allemaal mee? Nou ja, het er waren eigenlijk twee belangrijke dingen. Natuurlijk, je, er ging een hele wereld, als het ware, een soort encyclopedie voor je open. Op allerlei gebied. Dat je van alles en nog wat kunt uh, opzoeken via het internet. En in de tweede plaats was het een zeer handig communicatiemiddel. Uh, om sociale contacten te onderhouden. En dat is eigenlijk ook het doel wat veel ouderen willen. Uh, makkelijk contacten onderhouden met uh, sociale contacten met familie, met kinderen, met kleinkinderen. Want heel veel ouderen gaan pas eigenlijk op internet. Hè, als op een gegeven ja. moment de kleinkinderen zeggen... Opa, oma, we willen met jou internetten. Doe ook eens een Facebook-account, oma. Ja. Dan kunt u de foto's ook, van de kinderen ja. zien. Ja, ja, ja. Ja, ja. Zij, maar, ja dat lijkt me een, een hele goeie. Want je kunt inderdaad wel achter je geranium zitten verpieteren en zitten klagen dat je de kinderen nooit ziet. Maar op ja. deze manier... Een hele hoop voor. Het is ook heel belangrijk voor ouderen om daarop te gaan. Wij ja. krijgen regelmatig. Hè, we hebben één keer per jaar houden wij een open dag hier ook in Reizen. Hebben we nou afgelopen week ook weer ja. gehad. En uh, ja, ik heb toch weer 70 nieuwe cursisten. Kijk eens even gekregen. 70 nieuwe voor het komende jaar. Maar wat, even nou zelf. Is het zo dat u zelf inderdaad meer contact heeft gekregen met uw kinderen, kleinkinderen, familie, vrienden? Nou, ik heb geen kinderen en kleinkinderen oh, nou, zelf. Oké, dus, oké, okay, okay, dat wel gaat dan mijn, Maar wel met mijn broers en zusters natuurlijk ja. ook. Ja? ja. Die zijn ook allemaal het internet opgegaan. Ja, die zitten allemaal op het internet. Kijk eens aan. Hippe ja. ouderen. Goed zo. Ja. Die, het heeft, u heeft ze dat natuurlijk allemaal aangeleerd? Of niet? Nee, hoor. Nee, want die nee? wonen elders in het land. Oh, dus, okay. <laughs> dus, <laughs> de, maar dat is juist het voordeel. Ze wonen elders in het land. Je hoeft niet meer te wachten. Als je, hè, als je belt zijn ze niet ja. thuis, want ze zijn nog allemaal eh, even actief ook. Ja. Dus eh, wil je even iets vertellen of je wilt even iets van ze weten, ja. hè, stuur maar even een mailtje en je Leuk. krijgt je antwoord alweer terug. Makkelijk, hè? Geweldig. Dat is het grote voordeel. Ik, de ik ga heel even een oproep tussendoor doen. Want uh, luisterers kunnen meepraten vannacht over internet. En als u zich nou uh, aangesproken voelt... als u denkt van ja, ik ben dus ook al wat ouder... en ik zie dat niet zo zitten, dat internet. Maar ja, ik merk ook dat ik op allerlei manieren... Uh, er haast toe veroordeeld ben. Want alles gebeurt tegenwoordig op internet. Als je geen internet hebt, nou, dan loop je tegen van alles aan. Bel nu -1 -1 -1 en vertel dat eens. Waar loop je eigenlijk tegenaan in een wereld die je er maar vanuit gaat dat iedereen uh, internet heeft. Uh, wat houdt u tegen om, uh, om, uh, om, op, om het internet op te gaan? En uh, heeft u het wel eens overwogen, zo'n cursus? Heeft u het misschien recent toch zo'n cursus gedaan? En heeft u ook uw eerste stap op internet gezet? Bel met uw verhaal 0800 1121. Of misschien bent u wel uh, van een jongere generatie... en bent u juist iemand die anderen, ouderen misschien juist ook helpt om op dat internet te komen. Nou, Dat vind ik ook een leuk verhaal om te horen. 0800-1121 en u praat mee in Dit is de Nacht over internet. En in dit geval uh, specifiek over uh, 20 jaar internet. Wat heeft het ons gebracht en uh, uh, uh, hoe is het om daar voor het eerst je stap op te zetten? Of dat nu 20 jaar geleden was of dat dat gisteren voor het eerst was. Bel daarover 0800-1121. Goed, meneer Schultz, u hebt dat zelf dus een jaar of uh, negen geleden gedaan... uw eerste stap op internet en u bent cursussen gaan geven... terwijl u al over de 70 was, bijzonder. Uh, en dat ja, heeft u een hoop. Zo bijzonder is dat niet, want senior web op zich ja. is juist door senioren voor senioren. En dat is ook al heel oud, hè? dat is ook al van het begin van het internet dat bestaat al sinds het begin van de internettijden bestaat staat Senior Web Nederland bestaat nu 17 jaar. Dus ook al uh, in uh, 1996. Ja. ja. Dus uh, al heel vroeg waren de mensen die zeiden: uh, die ouderen die moeten ook meedoen met internet. Ja, uh, kijk, er Vanuit een aantal politici, onder andere Erika Terp, daar is er heel sterk in geweest. Die hebben contact gezocht met onder andere de Centrale Rabobank in Utrecht. En die hebben toen gezegd, er komt straks, hè, die zagen al meteen, internet wordt zo belangrijk. Ja. En we krijgen straks een hele generatie ouderen die nooit met computers heeft gewerkt. Ja. En die, die gaan straks de boot missen. Ja. En toen hebben ze dus dat, is dat ontstaan en hierin reizen, ja. Op een gegeven moment overal kwamen je dus wat meer mensen daar elkaar tegen van... Uh, uh, wij moeten ook eens kijken, kunnen we hier zo'n leercentrum op gaan richten? Nou, zoals hier in Reizen zijn we nu 15 jaar bezig. Ja, huh? oké. Okay. En Bijzonder. ik ben er nog een, dus een, niet vanaf die tijd nog bijna. Mm -hmm. Want ik was ja. zelf pas in eind uh, 2005 docent ja. geworden. Nou, U was bepaald dus. niet de eerste eigenlijk? Nee. Nee. nee, ik ben echt niet de eerste hier dus. Toch zijn er, zijn er een hoop uh, ouderen die dat nog steeds niet zien zitten. Dat is niet alleen beeldvorm, dat is, dat is toch ook uh, ja, echt waar. Er zijn twee hele belangrijke dingen: het apparaat op zich, hè. Mm -hmm. van uh, zo'n computer, uh, wat, wat ja. doe ik daarmee, enzovoort. Nou, je hebt een computer zijn ook ja, je hebt heel internet. In, ja. in, het, in het bedienen van zo'n Als je ervaring hebt, dan ga je makkelijk met de muis en met toetsen, ja. Maar en is, ze kunnen niet typen ook, hè? Hmm. Dus dat, dat is ook al een rem van. Dan moet ik leren typen en uh, ja. ik zeg ja, ik doe het ook met twee vingers. Dus die dre die drempel komt. is heel hoog, eigenlijk. Huh? Die drempel is eigenlijk heel hoog. De drempel is heel hoog voor ouderen maar, hè, om die stap te zetten. Is dat een drempel is dat tussen de oren? Of is het daadwerkelijk een lang traject voordat ze het onder de knie hebben? Dat, nee, het, is, het zit meer tussen de oren. Het idee op zich. Ja. Kijk, en de een pakt het sneller op dan de andere en de een gaat er op de duur wat verder mee doen dan de ander. Want u heeft nu 70 cursisten voor komend jaar. Uh, gaan die een jaar lang op cursus? En, en wat leren die dan? Nou, nee, nee, die gaan niet een jaar lang op cursus. Kijk, we geven behalve internet ook allerlei andere cursussen over fotobewerking. We geven uh, office cursussen. Dus gewoon naar behoefte van de, de mensen kunnen ze dus cursussen bij ons volgen. Oké. Okay. En, en maar een van de belangrijkste dingen is natuurlijk in de eerste plaats. dat ze een computer leren bedienen. Ja. Want anders kun je niet op internet. En de tweede plaats is dus. hoe ga je dan op internet? Ja. En er zijn natuurlijk nog twee belangrijke dingen van. wat ik net al zei. Hè? Je kunt van alles er nog wat opzoeken. Maar op een gegeven moment ook. tegenwoordig is het overal. wil je iets, iets meer weten? Ga maar naar www. Ja. Ja, ja, dat is eigenlijk en, overal, en, internet op, op, is overal om, tegenwoordig. Om dat te kunnen maken, ja. daarvoor is er eigenlijk dus dat zenuwwerp dat die mensen hè, makkelijker op een gegeven moment dat durven. Als er, als er mensen zijn die zeggen van, uh, uh, ja, voor mij hoeft dat niet zo, dat internet, wat zou je tegen die mensen zeggen? Doe alsjeblieft wel. Ja. Marleen Sticker, hier, hier in de studio, uh, pionier van de eerste tijd internet. Als ouderen dat zeggen, uh, voor mij hoeft het niet zo, ik laat het aan mijn deur voorbij gaan. Wat zou jij tegen ze zeggen? Ja, op zich is dat, dat al 60% van de ouderen uh, ge gebruik maken van internet. Dus maar dat 40% is dus nog niet 60. Ja, ongeveer okay, 40%. Nee, dat is. Uh, kijk, als je zegt: ga internet gebruiken, dan, dan dat inspireert dat niet heel erg. Nee. Maar als je zegt, wil je in contact komen met mensen waar je niet mee ja. in contact... Wat meneer Schultz ook zei, zeggen net. Ja. Dan kan het zinvol zijn. Ik heb zelf een oudere tante die ik maar niet aan de... Aan, uh, die aan het internet niet krijgen. Maar ik zou graag met haar videoconferentie of met haar skypen. En die is doodsbenauwd. Dus uh, ja, voor die mensen is het heel fijn. Die kan graag ook niet meer de deur uit voor, voor een cursus. Ja. Maar het zou heel fijn zijn om elkaar wat vaker te zien uh, via skype. Oké. Okay. Um, heel even kort nog naar een beller en dan uh, hebben we nog wat muziek. Um, Roos, jij hebt ook een. Hallo. een, een ja, goede nacht. Jij, jij, jij zit al vrij, je was vrij vroeg erbij, geloof ik. Ik heb het internet. Ja, ik heb, uh, ik, had de, ik heb de boutet op tijd gehaald, zo maar zeggen. Ja. Want hoe, hoe oud was je toen je uh, voor het ik, eerst op internet ging? Uh, dat was in uh, 1997. Toen, ja. Uh, stonden er voor het eerst computers in de bibliotheek? Oké. Okay. En uh, dan moest je hebben betalen. En, en hoe betaalden. oud was jij toen zelf? Toen was ik zelf uh, 48. Oké. Okay. Dus ik ben ja. 61. En toen dacht je, die computers, dat gaat het worden. Dat internet, daar moet ik bij zijn. Ja, zeker. Ik wist, de... ik wist het gewoon gelijk. Ook gelijk helemaal gefascineerd. Ja. Maar los van alles, ik was uh, toen de tijd heel arm. Dus uh, dat was. Uh, uh, niet uh, direct uh, fysiek mogelijk. Nou, sparen, sparen, sparen. Mijn uh, kinderen gingen toen allebei uh, naar de middelbare school. En uh, daar was het al, uh, daar stond het dus ook in de mediatheken, ga je ja. doen, ja, ja. Uh, Computers. Dus die kregen ook computerles. Ik bedoel, hun middelbare school was dan ook heel, heel vroeg bij eigenlijk. Ja. Uh, uh, Roos, uh, Roos uh, ik, ik ga je toch even uh, uh, onderbreken. Ik, ik zou zeggen, we gaan uh, zo meteen... De tijd tikt door. We gaan zo meteen, na vier uur gaan we... Wil ik je verhaal uitgebreider horen? Dus blijf nog even hangen. Um, ja. We gaan hier in Go uh, dit stacht eerst namelijk even naar, uh, naar live muziek. En ik wil je verhaal niet te kort houden... want volgens mij heb jij een heel mooi verhaal. Um, Orlando, jullie zitten alweer klaar. Uh, jullie hebben een cd gemaakt. En die cd kunnen luisteraars winnen... Die cd heet The Early Warning Company. En je kunt die cd winnen als je mailt nachtaapstaatje.eu.nl. Je vermeldt je naam, adres, telefoonnummer en waarom jij die cd moet winnen. En bovendien is de opdracht van de band. Wat betekent voor jou Early Warning Company? Als je daar een antwoord op hebt, mail dat erbij. En dan win je wellicht een cd. Goed, uh, we gaan nu luisteren. Wat gaan jullie spelen? What fits like a glove. Oké, okay, what fits like a glove. Hier is Orlando. Thank <smart noise> you. Drake weer. Fits like a glove. Een mooie harmonische zang ook zo, zeg. Echt, ja. Ja, zie. Het, het past allemaal. Het, oh ja, heel mooi. Zonder blazers en dan toch gewoon helemaal compleet. Eigenlijk, je mist het eigenlijk nauwelijks. Nou. Ja, supermooi. Die melodie die door elkaar loopt. Ik ga nog heel even kort naar Cor Schultz. Uh, die internetcursus voor ouderen web, Waar kunnen mensen zich melden als ze dat willen? Nou, ze kunnen zich natuurlijk landelijk melden. Of via de website. Uh, SeniorWeb.nl maar Ja, daar kunnen landelijk. ze er nu toe als, als, ze, als ze geen internet hebben, wat doen ze dan? Ik uh, denk, ze kunnen, ook, uh, okay. ze kunnen ook, ook, ook bellen, denk ik. Bellen? Heb je ja. een nummer? Dat, heb ik hier. Ga, dat, dat, dat gaan we opzoeken. Het is het is iedereen, iedereen dat het wil, ga ik beloven dat we het, het telefoonnummer gaan opzoeken. Gaan we zo meteen melden, want we ja. gaan nu naar het nieuws van 4 uur toe. Ik wil maar je bedanken, het is wel Cor. Zo natuurlijk van, uh, plaatselijk zijn er overal leercentra. Plaatselijk zijn er overal ik leercentra. Gaan we het, we het houden. Die, die zijn er overal. We gaan zo meteen kijken of we een nummer kunnen vinden. Bedankt, Cor, voor jouw uitleg over uh, les, uh, computerles voor senioren. Tot zo.